Sinds 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bent als eerst op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting voor de Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Radio 501 501 The heartbeats of internet radio Ik kan veel langer door zeggen, maar dan gaan we zingen, zeg. Hallo Kel, hoe is het met je? Het gaat heel goed, het gaat heel goed. Het lijkt hier wel te galm als een idioot, zeg. Nou, echt. Ah, wel, volgens mij is dit beter. Hé, hey, Jamille, zeg. Al die mensen die we ongevraagd in al die knopjes gaan zitten draaien, hier, hoor je jezelf een beetje zelf? Knap... Nou ja, ik, ik sta iets te hard. Ik weet dat je en, niet en wordt. En, of... en nu? Eh... Uh... Ja, beter. Beter? Oké, okay. ik zo. heb deze ook kun je helemaal klaarstaan. Okay. Goed, het is 7 minuten over acht. Hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering Under Rocks met Kelly van Al. Elke zondag tot en met 12 of 13 mei doen we dit. Ja. En we zien wat erna allemaal gebeurt. Mm -hmm. Oog en oor voor onbekend talent. Dat heb ik min of meer op de site laten, laten, laten blijken. Ja. Ik heb je wat doorgestuurd, dus we gaan zo even luisteren. Oh, ah, we gaan, op gaan wat zo wat checken. Is. Ja. Ik wil eerst weten, wat heb je de afgelopen week gedaan? Uh, mijn verjaardag gevierd. Dat was jij jarig dan? Ja, absoluut. En jij ook? Ik was ook jarig? Ja, onze verjaardag gevierd. Ik heb mijn verjaardag helemaal niet gevierd. Oh nee, jij lag ziek in bed. Ik maar lag ik met uh... zo'n fix dingetje in mijn neus. Twee van die fix dingetjes oh, in mijn, dan mijn je... neus. Nee, jij. ach oh, goed. En een uh... nee, klisma heb ik dit keer overgeslagen, maar ik lag wel in mijn bed. Oh, nou ja. Maar heb ik jij uh, je verjaardag uitbundig gevierd? Nee hoor, helemaal niet. Alleen met familieleden vandaag en uh, met wat vrienden. Oh, Oké, okay. gezellig. Laat ja. geworden? Uh, vrijdag was wel laat, mijn verjaardag zelf. En... Ja. Of zich een raak, hè? Ja, raak was het zeker. Ja, maar inderdaad ook laat worden. Uh, vier uur. De, zo. Ja. lang uitgehouden. Ja, het Bako, hè? Het is mijn levenseliks. Oh, je, je lever. Je uh, lever en ik. <laughs> ja. Hij zegt, uh, ben je ook een beetje verwend op je verjaardag? Heb je een mooie cadeaus gehad? Uh. Absoluut, absoluut. Ik kan mijn huis opnieuw mee inrichten. Oh. Ik, uh, nou ja, dubbele, dubbele betekenis van het woord. Want ik heb uh, geld voor de IKEA gehad, uh, basic label, om het toch maar de klaar geld te maken. Geld voor de IKEA? Ja. Lekker paardenballen. Uh, ja, die smaakt ook goed. Oh, heerlijk. Ja, ik, ik proef, er geen, uh, proef er geen paard hoor. Dit oh, kun je het verschil proeven tussen paard en uh, koe? Uh, nee, jij? Nee. Ook oh, volgens mij zouden we eigenlijk moeten checken. Ik denk niemand, want uh, anders hadden we wel eerder door gehad dat er overal paarden in mee zijn. Nou, het is laatst ook gebleken dat halal worstjes in supermarkten, ik weet niet in welk supermarkt, maar halal worstjes bleek gewoon varkensvlees te bevatten. Ja? Ja. Huh. Want ik weet ook wel dat, uh, dat er uh, uh, Marokkaanse Turkse mensen uh, paardenworst kopen. Ja. Maar er zit ook 10% varkens in. Ik heb ze ervoor gewaarschuwd destijds. Ja, in, maar, uh... maar ze luisteren niet, hè? Nee. nee. Nou ja, dan niet. Dan moet je het gewoon lekker aan mezelf wel lekker weten. <laughs> ja. En, en een, een beetje paard. paard, dat voel je niet. Wel nou, nee, dat galopeert hartstikke lekker in de weer. <laughs> <Ja. laughs> Daar moet je niet zo moeilijk over doen. <laughs> Lenny Kravitz, are you gonna go my way? Twee uur lang on the rocks. We gaan op zoek naar onbekend en opkomend talent. En ik heb ook minder of op de site door laten schemeren dat als wij bijvoorbeeld bepaalde dingen over het hoofd zien. Dat andere mensen ons daar dan eventjes op moeten attenderen. Precies, dat lijkt me, lijkt me een mooi idee. En dat kunnen ze doen via de, de, de, de chatbox die we op onze uh, site ad interim hebben staan. Mm -hmm. want de beta-website. De, de beta-site. Ja. Want uh, ja, de, Achter de schermen wordt er keihard gewerkt om de nieuwe website uh, online uh, te solimiteren. Ja. En ik kan een klein tipje van de sluier oprichten dat dat de komende week gaat gebeuren. De nieuwe website. Op... De nieuwe, nieuwe website. Ah, te gek. Ja. Ik, heb, ik heb al een, uh, een klein uh, draafje gezien Wat en goed. het zag er echt gek uit. Vet hè? Ja. ja. Dus dat wordt, dat wordt heel spannend. Ook in het kader van ons crowdfunding project. Want dan gaan we dat ook nog vanavond eventjes kijken. Zeer nodig, zeer nodig. Heb je uh, heb je varkenspakje bij je? Uh, nee, die heb ik thuis gelaten dit keer. Oh, jammer. Maar ik ben wel een voorbij. Oh, Oké, okay. kijk. Dat is, zijn we <laughs> eigenlijk allebei hè? Ja. ja. Over onbekend talent gesproken. Hij begint serieus door te breken. Gary Clark Jr. The Life goed uit ook die man trouwens, kijk, let op de clip, let op de clip. Yeah. I was up till four in the morning plus some, so I take a long trip, and then I take out my song scripts, when I sit down to write, I always look to God to help me see the light, but I know, that I ain't been living right, and I know, that I can live by the night, but it's so hard for me just to put it down, so hard for me to pass up the crown when it's been passed down i'm sitting on the throne and sometimes i feel in this world i've just been thrown in not been shown it and i don't know when to slow it down but i can't go on like this knowing that i'm just getting by I can't go on like this knowing that i'm just getting high I can't go on like this knowing that i'm just getting high. And I'm just getting high, But this is the life, life, life, life, the life This is the life, life, the life, life, the life Yeah This is the life, life, the life, life, the life uh. They tell me it's the life, life, the life, life, the life Yeah Once again I hit the hot spot with my SoCal friends tonight. I I hit the ATM And then I realize I ain't got no ends And then I call up my kin Hey, my money's going I'm standing at the bar But the drinks were flowing Strapped for cash, standing on the block Drunk as hell, trying to avoid the damn cops And this is how it is sometimes When you fall off track Like when you wreck it, stretch And you try to run it back But sometimes the stretch got too deep an impact It makes it so hard for you not to look back Regretting things you did in the past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 The life. This is the life. Life, the life, life, the life. Yeah. They tell me it's the life. I'm just getting high, but this is the life, life, life, life, the life Yeah This is the life, life, the life, the life, the life Yeah This is the life, life, the life, life, the life This is the life life, the life, life, the life, life, the life, the life, But I can't go on like this, knowing that I'm just getting by Yep. Dit is Radio 501. Hello, this is Paul Freeman, and you're listening to Radio 501. Like a bullet in a glass house or an echo in a hall. There will be no U-turns or apologies at all. Cause I'm a danger when I'm honest, but there was never any problem. Should I be there? Who's guilty? It just gives them all the hate. I've said it. G is Paul Freeman op Radio 501. Het is een uh, meneer die uh, ons een aantal maanden geleden, uh, ja, waarmee we in contact zijn gekomen. De man uh, komt oorspronkelijk uit Wales, woont uh, sinds jaar en dag al in L.A. En begeleidt daar verschillende artiesten, uh, uh, bijvoorbeeld ook uh, The Glass Child. Heb je het laatst nog gehoord of niet? Let kwartje, kwartje valt nog niet laat bij ik, mij. Laat ik straks, uh, ik laat straks uh, wat kwartjes bijvallen, Oké. Okay. Een berg graag. En ik zal zorgen dat ik genoeg kwartjes in huis heb. Mocht jij nou uh, zoiets hebben van, nou, uh, nieuwe muziek willen we graag horen. Ik speel zelf in een band. Ik luister toevallig. Stuur die demo eventjes snel op dan nog. Even deze kant op. Ja, met en... open armen ontvangen. Ja, met open armen ontvangen. Ja, nee, dat kan. Dat klopt ook helemaal. Wat is er mis mee? Nee, nee, nee. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat soort dingen, dan, nou, dat leg ik dan straks van. Ja. Uh, jij kwam net aan met, een, uh, uh, met iets wat jou is toegestuurd, van uh, Ur, uh, Early Mamaal, mm -hmm, ja. uh, Horror at uh, Pleasure, zo heet het album van deze, van deze, van deze heren. Tot. Heel, heel duister, we hebben net even een klein stukje geluisterd. Ja. Uh, het nummer wat we gaan draaien heet Demon or Saint. Klinkt en het is gezellig. Toch, dat klinkt heel gezellig. <laughs> maar dat is ook weer grappig, want ik heb vanmiddag Lakeside Stories gedraaid. Oh, en daar begon ik eigenlijk mee Want Het is St. Patrick's Day vandaag. Ja, ik hoorde het. En ja. dat ken jij alleen van SpongeBob. Maar uh, dat is een yeah. teleurstellend. Nee, niet alleen natuurlijk. Nee, maar voornamelijk wel. Uh, dat, uh, uh, daar had ik vanmiddag een nummer gedraaid. En dat heet The Devil is Dead. Daarom moest ik gelijk denken aan, die, aan dat St. Patrick's Day demon, met de, de demon. Uh, oh ja, misschien ja. dat ik straks op YouTube dat stukje nog even opzoek. Moet je even ja. komen kijken straks. Want mm -hmm. het ziet er echt. Uh, Super cool ziet dat, ziet dat eruit, wat die, wat die meisjes ook dansen, dat uh, lijkt me ook iets voor jou. <laughs> Ik ben zo ritmisch. Zo'n Riverside-achtig, <laughs> uh, met die voetjes alle kanten op. Is oh, al, ja. He, oh ja, richard. dat is echt iets voor mij. Ja. Zo lichtvoetig als jij bent. Ja. De band heet Early Mammal. je luistert naar het album Horror at Pleasure en van het album Horror at Pleasure is dit Demon or Saint. Hou je vast. Je op Radio 5.1 van het album Horror and Pleasure, Demon or Saint. Ja, ik vind het vet. Ik vind het ook Zij vet. Jij zei ook al dat het, het, het, het leek een be beetje tussen de hives. En, het was een beetje de hives meets uh, Triggerfinger. Triggerfinger ja. Wat op zich een rare vergelijking is hoor, maar ik vond het echt. Ja, dat, nou, ik, ik moest er even over nadenken, maar ik, ik ken een optreden van volgens mij op Lowland van Triggerfinger. Mm -hmm. Waar ik dit, deze sfeer echt keihard herkende gewoon. ja. Dus, ja. Ja. Ja, ik vind het, het, is een, het is een trio uit, uh, uit, uh, uit Engeland. En het is niet hun eerste uh, uh, uh, cd. Uh, ze zeggen dat die op 1 april 2013 wordt gereleased. Mm -hmm. Maar dat lijkt me sterk. Ja, dat lijkt me ook wel een grapje. Dat, is, dat zal misschien dat die vorig jaar zijn, is gereleased of iets ja. in die richting. Maar uh, erg fijn. Ik mm -hmm. hou ervan. Ik ook. Dus, uh, ik uh, ja, ik, ja, ik uh, vind dit uh, wel weer een, een uh, diamantje. En inderdaad, zo'n ontdekkingje die je dan af en toe doet. Weet een pareltje in mijn mailbox. Een pareltje in mijn mailbox. <laughs> dat klinkt hartstikke fijn, man. <laughs> en <me>. niks anders. <laughs> en niks anders dan dat. Heel, ja, het heel fijne, hele fijne muziek van, uh, van Early Momal... Uh, ik ga ze straks gelijk eventjes een, een, een mailtje sturen. Uh, je had nog wat... Uh... Ja, een, uh, een, een, een, een, een, een, een feministisch... Uh... Dolly Circus of zo. Ja, en, en nog wat. Vrouwen zijn oké okay en uh, inderdaad... Uh... Over vrouwen zijn oké okay, uh, gesproken. Uh, uh, het was afgelopen vrijdag de internationale hoeredag. Op mijn verjaardag wel te Op staan. jouw verjaardag was het de internationale ja. hoedendag. Nou, op mijn verjaardag is er een nieuwe paus gekozen. Alsof je daar blij mee moet zijn. Nou ja, het is toch wel een bijzonder. En is mijn dag. auto in de prak gereden door de smerers. Oké, okay, dat vind ik dan wel weer op een bijzonder, ja. En jouw scooter was gejat. Ook nog, ja. Maar en teruggevonden echt... door diezelfde politie waarschijnlijk. Hoe gebeurt dat? Uh, nou ja, dat wil ik niet zeggen, maar <laughs> so, dat zou wel een goede dat tactiek zou vet, zijn. Ja, dat, ja. dat ze zichzelf een beetje in het zonnetje zetten door, uh, ja, ja. door iets jatten jatten, te jatten en te Kijk hoe goed ze zijn. <laughs> ja. Dat zou wel vet zijn. Ja. Uh, Dolly Circus, had je het daarover of niet? Um, ja, dat was niet een feministische mail die ik gevonden had in mijn mailbox. Maar het is wel iets anders. En um, ja, ik, qua titel ben ik dan wel weer heel erg benieuwd wat het dan is. Oké, okay, dan gaan we dat zo even checken. Want ik heb hier die Dolly Circus. Heb ik klaarstaan. Het komt volgens mij uit Israël. Het staat ook in het Hebreeuws. Uh, ja, geschleven. ik zie het staan inderdaad. Uh, en uh, uh, uh, uh, haar naam is uh, Liron Refaeli. En ja? uh, uh, lead singer en manager of de band Dolly's Circus. Dus ik, uh, nou, laten we gewoon even checken wat het, uh, wat het is. En dan gaan we straks eens even kijken of het überhaupt wat is. We hebben toch niet geluisterd, hè? Want zo is dan Underworks op zondag ook. We draaien alles blind Eén niks. grote improvisatie. En als het, als het niks is, dan draait het ook gewoon weer weg. Ja. Laten we even checken. Dolly Circus. A Psychopathic Dictator. En ze komen uit Israël. Had ik dat al gezegd? Ja. A Psychopathic Dictator. Nee. En dan uit Israël komen. <laughs> ik vind het apart. Ja, ja, ik, ik ben en, een beetje en, en nou, geschrokken. Ik had ook aan de ene kant dat ik zoiets van ja, ik, uh, uh, ja, weet je, ik hoor het vaker van dit soort dingen. Ja. En dan, en, en dan lijkt het al heel erg snel op elkaar. Ja. Als het dan, ik bedoel, ik wil niet, ik ga dit helemaal aflopen zeiken, want het is op zich is prima, weet je. Het, het, okay. het is best oké. Het is ja, draaibaar. Ja, het is zeker naar te luisteren, maar ja, nou, ik eh, ik vind het, ik vind het net niet. Ik ook net niet. En als je die clippen kijkt, dan ben je ook een beetje bang. Uh, even kijken, we hebben nog vrouwen zijn oké, okay. achter het fornuis door, orgaanklap, donoren, weet ik veel. Dat krijgen we wow. straks weer. Ja, dat, dat komt yeah. dat, dat komt da da da da zo. Da da ja, dat wekt wel enigszins mijn interesse Ja, dat hebben we wel. En, en nogmaals, we draaien alles gewoon ongehoord. Ja. En, en we draaien het gewoon. Dus zo, zo makkelijk zijn we dan ook alweer. Ja. Ik open gewoon ook, ook, die, ook die link. Maar ik weet het niet, met, met, met, met, mannen in, in, in, met, met de mannen en de, de hele enge dame van... Mm -hmm. Want dat was dan ook alweer zo, ze zag er een beetje eng uit. Ja, één uh, contactlens, een kleurlens. Ja, dat trek ik ook slecht. Ja, ben ik altijd bang dat er een soort glazen, een lam glaas oog achter zit? Ik heb het wel eens gehad dat ik uh, vrijwilligerswerk deed. Bij uh, een poppodium stond ik achter een bar. En dat was een van een de Gothic feesten of zo. En ik stond achter een bar met je beach te tappen. En er komt een van een de meisjes naar me toe en die had dus gewoon. Alles was wit. <GAS> nou, ik, ben, ik heb het op het rennen gezet, ik ben nooit meer teruggekomen. Nee, terecht. Ik was er helemaal klaar maar. mee. Uh, vrouwen zijn oké. Okay. Uh, ja. Ik vind dat vrouwen oké okay zijn. Ja, jij, ik, uh, ik word over het kijk, algemeen gezien als de powerfeminist. Dat is echt waar. Jij? Dus Ja, echt. Word jij Doe wie dan? Nou ja, ik zal je even... Ik ga hem nu meteen opzoeken. Ik sta op uh, mijn Twitterpagina. Uh -huh. En daar was iemand die mij felicite feliciteerde. Die mij niet heel goed kent. Dus dat wil verder niet heel veel zeggen. Maar... Er stond, of hij stuurde mij, vandaag feliciteren wij de afvallende, opeten lettende, zaadband, liefhebbende en voetjes van de vloer, blogschrijvende, feminist Ed Kelly van Hal. Oh? Ja. Maar dus, dat, dat schreef iemand die jou niet zo goed kent. Want ik ken jou absoluut niet als feminist. Uh, nee ja, destijds uh, vond ken, ik het nog wel leuk. Ken je jou meer als een mannenliefhebber? Ja, dat vind ik ook. Maar ja, soms kan je kritiek hebben op mannen en dan ben je meteen een feminist. Ja, dat, dat, vind, ik een zelf, ja, vind, dat vind ik lijkt me ook. Ligt aan de mannen zelf. Ja, dat lijkt me ook. Volgens mij ligt het aan de mannen zelf. Maar goed, uh, je, je kwam iets feministisch tegen. Ja. Uh, vrouwen zijn oké. Okay. Ja, en het nummer heet Achter het Fornuis. Ik vind het wel humor. Ik vind uh, vrouwen uh, helemaal oké, okay, Achter het Fornuis. Nou. <laughs> Zeker met oh, zo'n ketting. <laughs> ja. Je moet even komen kijken om de clip te checken, oké? Ja. We werden eigenlijk min of meer al herkend door Alex, die, op de, die gewoon lekker een beetje zit te chillen hier in de, in de studio. Zo, Malle Pietje en de bimbo's. Ja, en hoe herkent Alex ze? Um, de bimbo's zaten achter Alex aan. Achter Alex aan jij inderdaad. Ja. Dus uh, binnen drie seconden had Alex door wie dat waren. En uh, nu begrijp ik waarom. <laughs> ja, absoluut. Nu zeker. Ik, en hij maakt hele vreemde gebaren. Hij maakt... Uh, ja. Heeft hij nog niet gegeten vanavond of zo? Nee, dat is waar. Dat zou je bijna denken. Even kijken of je nog meer dat. Ik vond het wel leuk. Ik vond het ook leuk. Ja, ja hoor. Ik vond het wel grappig. Ik vond het een beetje het idee een beetje, een, beetje het... een beetje cheap. Maar ja, bimbo's zijn cheap. Op nou zich nee. heb ik niet zoveel met, met de Nederlandstalige rock in dit genre zo. Nee, ik ook wel. niet zo. Ik vind het vaak dat het uh, grammaticaal vind ik het gewoon echt niet... Op een einde van de manier niet kloppen. Mm -hmm. Weet je, maar dat heeft meer te maken hoe het dan naar me overkomt. Met ja. Nederlandstalige tekst. Met dit soort muziek eronder. Ja. Maar ik vind het wel heel erg. Ik vind clip heeft... ook trouwens echt, uh, echt super grappig. Ja, zij heeft ook wel de kracht om, om, om Nederlandstalige rock te laten rocken hoor. Ja, dat kan zij. Vrouwen zijn oké okay achter het van huis. Ja. Uh, even kijken. Uh, Robert-Jan Wiggers. Strijkman, Renko, Koppen. En Domina Dominatrix. En breg je gevaard. Ik weet niet of dat uh, iets uh, met die Bimbo's te maken heeft. Uh, uh, ik heb ook geen idee. <laughs> ik, heb, ik, ben, ik, ben, ik ben het eventjes. Uh, ik ben het eventjes gewoon. Ik ben een beetje uh, kwijt.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 how come I never get around to really doing it? Too many choices to make, and time is slipping away from me. Me and I don't see eye to eye. And I let the river carry me to wherever it may take me. Too many questions remain unsolved, and I wonder why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 Just can't make up my mind If I could just make up my mind Ik een klein beetje vergeten om de website in de gaten te houden. Oh. Er, zijn, uh, uh, er is een suggestie gestuurd via de mail. Oh heel erg. En ik moet drie keer raden waar de band vandaan komt. Ik denk it's is Irish. Ooh. Maar ik vraag dan gelijk eventjes, ik denk dat het Kirsten is. Uh, Kirsten, uh, zou je het uh, eventjes naar de studio willen sturen? Dus naar studioradio 5 En dan uh, kan Kelly eventjes bekijken uh, of, het, uh, of, het in de uh, of het in de uitzending past. Dat zal haast wel. Buck Jump is dit van Trombone Shorty. Trombone Shorty? Wie is Trombone Shorty? Nou, Trombone Shorty heeft echt een soort kijkman-achtige band... met alleen maar trombones en blaasinstrumenten. En zij speelden onder andere met U2 en met Green Day... Zo. in de, uh, in de silver, uh, silver Dome... Uh, om geld in te zamelen vanwege orkaan Katrina... met The Saints Are Coming. Parade kennis is alles. En Ik wou zeggen, wat een informatie. En daarvoor hoorde je... Uh, uh, Stripped, nummer 4. Dat is waarschijnlijk verkeerd uh, getagd. En daarvoor De Wolf. en Fishing right at noon. Het um, is alweer tien voor negen. Time flies when you're having fun. And fruit flies like bananas. Ik weet dat je daar even over moet nadenken. Maar dat vergeef ik je in deze... Ik leg het hem anders straks wel uit, anders laat ik de plaatjes van het boek wel even zien. Daar zie je komt mijn uit. hoofd? Ik zie jouw hoofd, inderdaad. Zeer intelligent. Ik zie allemaal vraagtekens, zie ik daarboven. Ah. Je luistert naar Under Rocks met Arvin Tameka en met mijn vriendin Kelly van Al. En uh, die kennen wij van Rockblog en die zit heel dicht bij het vuur als het gaat om onbekend en opkantlend. En die, die liefde, die delen wij samen. We wachten op mail van Kirsten. Waarschijnlijk Iris muziek en ik wil toch die Devil is Dead straks nog weer even draaien hoor. Ja. Die is echt... Uh, Sam. the devil is dead, the devil is dead, the devil is dead. Ik word er echt helemaal blij Klinkt van. Klinkt als uh, country... Yeah. I'm Irish for a day. Het is vandaag St. Patrick's uh, Patrick Day. En mijn naam vandaag is Arwin Otaminga. <laughs> Die komen volgens mij uit Utrecht. Better everyday. De Crocs. De Crocs. En dan met C-R-O-X. Dus niet oh. als die rare schoenen. Ik dacht die rare rubberen schoenen met gaatjes erin. Dat zijn geen schoenen met gaatjes erin. Dat, is dat gewoon... mogen, mag de naam schoenen niet eens dragen. Nee, dat, dat, mag, dat mag de naam voorbehoedsmiddel dragen. Maar het is gewoon <laughs> je reinste anticonceptie. <laughs> Mooi Kom op gevonden. Nou. Als, je, als je mannen of vrouwen met, met, met van die dingen aan ziet lopen, dan... Ja, ja en dat heb ik dus me. ook met burgerstocks. En helemaal ja, burgerstocks met sokken. Maar ook sokken. met ux. Ux heb ik dat ook, ja. Dat vind ik ook van die, van die, van die ja. klompen. Ja. Weet je, ik vind er niks vrouwelijks aan. Maar goed, we kunnen zeuren. Maar wat vind je dan, vind je dan schoenen die wel kunnen? Want, want dat hoor ik dan weer niet. Schoenen die wel kunnen? Ja, All -stars. fans. bijvoorbeeld, fans, Dr. Martens vind ik ook wel kunnen. En deze? Ja, die vind ik heel vet. Hij is even mijn schoenen boven de balen. Ja, ik zie nu alleen een stuk spijkerbroek. Oh, nou ja, dat is ook goed. Maar die schoenen, die ken ik. Die zijn cool. Oké. Okay. Ja. Het is niet ladylike, maar het is ook ladylike. Nee, ja. Oh, precies. Of maar over... fans en allstars, over ladylike gesproken, is dat ook niet... Uh... Nee, maar het is in ieder geval beter dan Crocs, Ux en Birkenstocks. Mee eens. Weet je dat Heidi Klum in één keer op Birkenstocks begon te lopen? Dat iedereen Echt zei, waar? Echt. Heidi Klum is dat. Het loeder. Ik ben geschokt. Ik heb er nog gebeld. Van doe dat nou niet, schat? Ja. En ja, vorige week kwam jij met een suggestie: van... is het wat leuk om in de show te draaien? En prompt is het de Radio 5 alleen plaat voor je hoofd geworden. En dat vind ik leuk. Heel vet. De Galactic Lo-Fi Orchestra. Onder aanvoering door Michel. Ja. Waarmee ik nauwgezet e mailcontact heb. Je kunt gaan luisteren naar Keep on Trucking. De reclameboodschappen. Maak je geen zorgen. Daarna zijn Kelly en ik gewoon weer bij terug. Zonder Crocs, zonder Ux en zonder Birkenstocks. Dit, dit is Deze Week, de Radio 501, plaats voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Keep on rockin when the sun shines. Keep on truckin' till the morning comes around. Round round. Radio 501, 501, the heartbeat of internet radio. Gebruikt u bloedverdunners en ondergaat u binnenkort een ingreep? Vertel het uw behandelaar en vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Barto ambassadeur Trombose Stichting Nederland.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 ...is het niet voor een ander, dan is het wel voor jezelf. Opleidingsinstituut BAV 4 u ...biedt alle trainingen in reanimatie... ...en bedrijfshulpverlening. BAV 4 u biedt trainingen vanaf 8 personen... ...tegen zeer scherpe tarieven... ...en is tevens het adres voor het aanschaffen... ...of huren van een AED. Heeft u weinig tijd? Wij bieden een BAV cursus ...per dagdeel. Geheel volgens de geldende... ...richtlijnen is BHV4U... ...het juiste adres om actie te ondernemen... ...wanneer dat nodig is. Kijk voor meer informatie op wwwbhv 4 You.nl En boek de training die bij u past. BFA for you Als het echt om veiligheid gaat. Niet roken. Verstandig zonden. Voldoende bewegen. Gezond eten. Op je gewicht letten. Matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF-kankerbestrijding. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501, Radio 501, De Radio 501 Davelende Donderdag, van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De tafel Donderdag, Radio 501. Radio zonder vastgeroeste radiowetten, programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat...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 Van al. Tamming. Harwin Tamming. On the rocks. Vijf. Nul. 1. Laat voor je hoofd en die is afkomstig van de heren van de Galactic Lo-Fi Orchestra en Keep on Trucking. Hoor je de hele week nog voorbij komen en dit herken je als zijnde Eels en Wonderful Glorious. Ga je lekker? Ik uh, liet even een klein uh, bescheiden boertje. Nou, fijn dat je dat allemaal met ons wilt delen. Ja. Welkom terug in de tweede uur van On The Rocks, Arvid Tamkrijn, Kelly van Al... Tot 10 uur, nieuwe muziek, onbekend, opkomend talent en hier en daar waarschijnlijk ook wel een mainstream dingetje. Klein beetje. Klein beetje. Uh, Kirsten was aan de andere kant in Ermelo aan het luisteren en zou mij iets hebben opgestuurd. Uh, ik hoop dat ze dat uit de studio doet, want ik kan hier mijn eigen Radio 5 Leen mail niet openen. Ah, dus Kirsten, dat niet zijn. Dus Kirsten, als je luistert, het zal ongetwijfeld Ierse muziek zijn. Laat het eventjes los op studio at radio We wachten met smart. We wachten met smart. Het zijn Day. Some say the devil is that. Kelly Fun, what say you ook weer? Hey, Kelly McCall and oh, Armin. O'Tomika. Oh, yeah. So I Van Rosemary Sun and Shine. Inderdaad, Arwin Otamika en Kelly McCall. On St. Patrick's Day. We're Irish for the day. Uh, nee, laten we het lekker in het Nederlands houden. We hebben ook helemaal niks groens aan, dus dan zouden we worden geknepen vandaag. Nee, niks. Niks. Helemaal niks groens. Nee, met een beetje verbeelding. Uh, oh, kijk, jouw koptelefoon is wel een beetje groot. Ah, ik heb wat groens aan. Ja. Ja. Ah, ik kan weer wel, hè. Zo makkelijk allemaal hier bij Radio 501. 12 minuten over 9, On The Rocks met Kelly Van Al en Arwin Tanneka. Lekkere nieuwe muziek. Zo ook dit. J.B. Myers. Verhoort? Nooit, nee. Best Days of My Life. Best days of my life. Ik vind het eigenlijk muziek wat gewoon uh, keihard hoort bij een avond als dit. Als dit? Als dit moet een zondag zijn? Uh, ja. Oké. Okay, ja, ik, ik vind wel netjes dat het niet zo binnen de lijntjes is, dacht ik net. Nee, het is, uh, het, het, het, het, daarom het is niet net niet dat... helemaal helemaal, nou ja, wat ik zeg. Ik wil niet zeggen dat het vals is, maar het is net zo het randje op zoeken. En dat ja. vind ik wel heel erg leuk aan ik deze. Vind, uh, ik, en, en daarom ook, weet je, op zo'n zondagavond als deze, weet je, het regelt een beetje. Je weet dat je morgen weer aan de bak moet. De best days of my life zijn nu eventjes over. Maar die komen de vrijdagavond gewoon keihard. <laughs> zo'n week is ook zo weer om. jullie. moet je erbij moet je aangaan, weet je. Dat is echt zo gebeurd. Ook heel mooi. Roses van Moonflowers. Een beetje in hetzelfde genre als die JB Myers, vind je niet? Ja, je hebt gelijk. Je hebt. Ze uh, je hebt, je, je hebt, je hebt... Zo, kom er goed uit. Uh, je bent lekker bezig. Je hebt uh, ze erop geselecteerd. Inderdaad, ik Bladda. heb ze geselecteerd op, op het zondagavondgevoel. Ja. En... Oh, die houden we erin. Het, het zondagavondgevoel. zondagavondgevoel. Ja, ik vind het een nieuw fenomeen. En dan beter dan dat je weet dat het weekend afgelopen is. Inderdaad. Het zondagavondgevoel. Dat je nog even dat het laatste zondaggevoel laatste stukje weekend probeert uit kunt te spellen. Ja, wel, exact. Het zondagavondgevoel. Van, uh, van Under Rocks op, uh, op zondagavond tussen 8 en 10. Tot en met 12 of 13 mei zijn wij hier elke week te beluisteren. Ik vind het leuk. En we zien wel wat er, uh, wat er daarna allemaal, uh, allemaal gaat gebeuren bij jouw eigen Radio 501. Daarover straks meer de verhuizing die eraan zit te komen. De verbouwing die eraan zit te komen. En natuurlijk dat crowdfunding project dat vorige week van start is gegaan. Met, Ook heel belangrijk, met ja. Spec Betsy. Daar moeten we het nog even over hebben. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst gaan we St. Patrick's Day vieren. Woehoe. Want mijn name is Arwin Otamenga. En I am... Kelly, Kelly McGall. And we're celebrating St. Patrick's Day with the Devil Is Dead <laughs> from McKilkenny's. <the> <laughs> some say the Devil is dead, the Devil is dead, the Devil is dead, some say the Devil is dead, the Burning Calarny. All say he rose again, all say he rose again, all say he rose again, and joined the British Army. Some say the Devil is dead, the Devil is dead, the Devil is dead, some say the Devil is dead, the Burning Calarny. Say in the front army. Say the devil, the devil is dead, the devil is dead, the devil is dead. Some say the devil is dead and buried in me. More say he rose again, more say he rose again, more say he rose again and joined the British Army. More say he rose again, more say he rose again, more say he rose again and joined the British Army. knieën, op Radio 5 Eén keer in het jaar op 17 maart. Dan mag het. Sam say the devil is dead. De tekst is ook alweer apart. Iets is... te vrolijk voor, uh, voor, uh, voor de muziek. Nou ja, het, het, het, hoort, het is ook een beetje, een beetje gekschereld naar die Britten toen natuurlijk. Want St. Patrick is de beschermheilige dan weer van Ierland. En Ierland is dan weer katholiek. En Engeland dan weer protestant. Dus daarom gaat dat het ah, lekker samen. Okay. En dan zingen ze: Sam say the devil is dead. He's buried in Kalarney. Uh, more say he rose again. En join the British Army. Nou, dan is die cirkel weer helemaal rond. Ja. Maar er is ook hele andere muziek die uit Ierland komt. En dat draaien we nu eventjes. Dat onbekende talent, dat komt niet alleen uit Nederland. Maar ook uit Ierland. In Wat is het? Rob Murphy. it through the Murphy so high, but not so full of life, the joys of life, call my name and I'll try to be there for you, call my name and I'll try so hard, oh, to be there for you, never letting you go. my eyes, and I'm so terrified, so unashamed, I'll run to you every time. naar On The Rocks, Kelly Van en Arvid Met muziek van Rob Murphy en... Never letting you go at het nummer. Maar begrijp jij dat... Kun jij begrijpen, Kel, dat, dat... dit nog niet in Nederland te horen is geweest? Het is toch belachelijk? Uh, uh, nee, en ik ben, ook fijn, ik ben ook blij dat het... het is fijn, wil ik zeggen, dat... dat een zender als 501 bestaat... om zo'n podium te bieden aan dit soort artiesten. Want... Ja, maar het is toch ook... ik vind het echt belachelijk, want... Ja. In, in, in, we krijgen de laatste maanden uit Ierland echt... Nou, het klinkt dan heel erg oneerbiedig, maar een shitload van muziek. En ja, het lijkt absoluut, wel alsof ja. iedereen daar gewoon prachtige ja. muziek maakt. En, daar, en... Komt een soort, uh, daar is een blik met talent opengetrokken die uh, gelukkig naar Nederland overwaait. Ja. En waarvan, waarvan wij de, een van de eerste zijn die, uh, die ze draaien. Absoluut. En, en ik denk dat je daar heel trots op mag zijn. Dat zijn we zeker. En we moeten zo snel mogelijk die kant op om ze deze kant op te halen. Waarvan de eerste stap al is gezet. Want Chris Keyes, Rob Murphy en Peter McVeigh openen in september het nieuwe seizoen van Lakeside Stories in de brasserie. Ah, oh, dat vet warmt is dat? mijn hart. Hoe vet is dat? Ja, dus dat, echt uh, heel tof. Ik zal vragen aan Ruben of hij een vat met Guinness wil aanslaan in plaats van uh, wat hij oh, doorgaans schenkt. Wist je trouwens ik dat... Ik vind het helemaal niet lekker, dat Guinness. Nee, ik ook niet. Ik trek dat niet. Ik heb laatst uh, wat blikjes Guinness gehad, uit uh, nou ja, die kant uit. Zit er, zit er, zit er, zit er zit een, een balletje in. zit een pingpongbal ja. in het blikje. Ja. Ja, dat wist je dus al. Nou, ja. echt, uh, ja, dat vond ik het enige interessante aan de drank. Als je, maar... dat, als je, als je, als je dan, dat blikje zeg maar, kantelt, dan is het alsof je een spuitbus in je hand hebt. Ja, dat klopt. Want er zit ook een balletje in. Ja. Nou, over balletjes gesproken. Oh. Nee. <laughs> hoe, was nee, ik wil, ja. hoe was het bij de Ikea? Hoe was bij IKEA? Nee, Ik wil het toch even hebben. Vorige week is ons crowdfunding project uh, van de start gegaan. En heel veel mensen vragen mij gewoon privé af van jou. Arwin wat houdt dat crowdfunding project in... en waarom moeten wij Radio 501 steunen? Ja. Dat ga ik nu eventjes hardfijn uitleggen. Want wat jij dus net al heel terecht zegt... dat Radio 501 een podium en een platform biedt... voor onbekend en opkomend talent. Muziek wat nog niet op de reguliere radio te horen is... Dat hoor je bij Radio 501. Want wij geloven juist in dat traject... wat voor het opgepoetste geheel zit... nadat er een platenmaatschappij overheen heeft gepiest. Ja. En um, wij vinden dus ook... dat in deze culturele kaalslag die er nu is... niet alleen in Nederland... maar in heel Europa... dat dus artiesten het heel erg lastig hebben... om door te breken. Want... Je moet voor een platenmaatschappij toch al een uitgekoud marketingdingetje zijn ja. om door de consument en, genuttigd te kunnen worden. Daar wil worden. ik wel op inhaken, want dat is natuurlijk ook zo bij radiostations. Wij draaien, in het geval van 501, alles behalve commercieel. Ja. Er zit commercieel tussen, Absoluut. maar niet omdat we commercieel zijn. Nee. En je ziet om je heen verdwijnen al die radiostations die dat ooit als gedachte hadden. En uh, wij willen graag uh, blijven en ik denk ook dat we goed op weg zijn, maar daar is natuurlijk wel heel veel geld nodig, voor Z zeker nodig. Zeker met de verhuizing die aanstaande is en de verbouwing ja. die al gaande is. Je hebt, uh, je hebt, je hebt, vandaag heb je al wat, uh, wat progressie kunnen zien, uh, ja. want je kwam een bankstel brengen. Klopt ja. En uh, je zag hoe vader Jacob daar uh, tekeer is gegaan. En, ja, uh, als een maller. Er staat een, uh, een man op, uh, op, op leeftijd, mag ik toch wel zeggen, hij staat daar keihard te klussen. Echt, dat staat wel symbool voor het hele team. Iedereen Absoluut. gaat er keihard voor. En uh, je hoort de gekke muziek. En dat zeg ik, daar is veel geld voor nodig. En, de, dus, uh, ja, en, te, en tegelijkertijd, je hoort de gekke muziek. En je hoort tegelijkertijd ook dat mensen geen format nodig hebben. Ja. Je kunt je eigen programma kun je maken bij Radio alleen. Ja. Er is geen radiodirecteur uh, die naar jou toe komt en zegt van... Dit moet je draaien, dat moet je draaien. Het enige wat je moet doen... En dat is, zo simpel het leven kan zijn, oog en oor hebben voor dat onbekende talent en juist dat draaien. Daarmee in contact komen en met hun achterban en met onze eigen achterban als het olievlek over in ieder geval Nederland en over Europa uitproberen te spreiden. En die spreiding gaat, gaat zo langzaamaan wel zeker over Nederland en zoals je net hoorde ook over Ierland. Inderdaad. En dat moet natuurlijk steeds verder uitspreiden. De website die wij nu hebben die is een tijdelijke website. Maar op de website kun je heel duidelijk zien dat er een crowdfunding-project kopje staat. Ja. Ik, ik neem je even mee naar het crowdfundingproject Kopje. En daar staat vrijdag 8 maart is de kick-off geweest van het Radio Lane crowdfunding project. Kelly van Hal liep in een varkenspakje rond te dartelen in Café Het Kantoor van de Buurman. Bij Stichting voor de Kunst kun je vanaf 10 euro een bijdrage doneren voor de nieuwe studio en de verhuizing van Radio Lane. Met nieuwe apparatuur die we hiermee hopen te bekostigen kunnen we de kwaliteit van de uitzending verder verbeteren. En al dat onbekende en opkomende talent uit binnen en buitenland nog beter pro uh, promoten. En dan staat er, ga naar de, en dan staat het onderstreept, projectpagina. Nou, je klikt op projectpagina. Dat doe ik dan in dit geval gemakshalve ook even. En op het moment dat je op die projectpagina, op die onderstreepte letters uh, uh, klikt... kom je uiteindelijk bij Stichting voor de Kunst en het project Radio 501. Uh, de verhuizing Radio 501. Daar kun jij uh, dat project steunen. Grote uh, groene button, vanwege St. Patrick's Day waarschijnlijk groen. Steun dit project... Minimaal 10 euro en je kunt aanvinken wat jij kunt missen, wat jij wil missen voor Radio 501. Let wel, alle bedjes helpen. Dus zelfs een tientje, ik echt, ik bejubel je. En heel belangrijk, je wordt er zelf ook beter van. Niet alleen omdat je onbekend talent hoort, maar ook omdat er heel veel uh, benefits onderaan de donaties staan. Dus ga even naar de pagina van voordekunst.nl. En daaronder zie je wat, uh, wat het voor jezelf oplevert. En uh, kan je zeggen dat is niet mis? Dat is absoluut niet mis. En elke week uh, hebben wij op zaterdag een crowdfunding, uh, een zaterdag, de crowdfunding Saturday. Daarbij kun je van 12 tot 6 kun je gewoon binnenkomen lopen. Uh, je kunt een plaatje aanvragen voor 3 euro. Voor 5 euro mag je hem zelf aankondigen. En uh, als er artiesten zijn die zomaar op de Bonnefoy binnenkomen, die kunnen voor 10 euro in de pot. Kunnen ze een paar liedjes kunnen ze doen en uh, krijgen ze wat promotie op Radio 5 alleen. Ja. En ja. ik denk ook goed, uh, als je als bedrijf luistert, dat het dat zeker goed is om ons te benaderen. Omdat je dan uh, flink in de watten wordt gelegd Absoluut. en een hele hoop promotie eraan over kan houden. En dat is met het verkeer op de website zeker wel een dingetje. Dus zeker dat is de moeite waard, ja. Dat is zeker, zeker. de moeite waard. Dan gaan wij, uh, misschien moeten we de boer gewoon op eens twee, kel Als ja. Kelly McCall en Arwin gaan. <laughs> en Kieran Lavery op Radio 5 Give me just a little more time I'll be flowing to your door. Just like to see though my moves are slow, I'm always heading for on the shore I like to think I'm not a complicated man, but then again I can't be sure So give me just a little more time, you know, you give me till the early morn I played the flute in a doll suit And you wear the overcoat I never wanted you more than the time You buttoned I across your throat You yeah, held my arm like an anchor Would tie itself onto a boat And whispered in my ear Where shall you take me from here Looking out towards the cold Clean Able and go Make tracks in the snow My mouth is open singing, "Bad dance lips, on a city trip. I watch you moving in and flashes in my life on a chair where I sit. You might discover in mine under blankets, it's your turn to get.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 Fire. komt uit de Achterhoek, vandaar de naam Back Corner Boogie Band. Ik had hem Ze niet heeft, direct gevonden, Het is maar een project de... van die jonge Jovink, weet je, van Jovink en de Foody Beatles. Ja. ja Jovink en de Foody Beatles zijn min of meer uit elkaar, behalve dan tijdens de Zwarte Cross en nog een aantal dingetjes die er tussendoor liggen. En uh, uh, dit is de, uh, zijn, nieuwe, zijn nieuwe project. Ze speelden gisteren in het Horense Manifesto. Helaas voor maar 30 mensen. ook uit Nederland, van een heel ander kaliber, is dit. Ik, uh, ik weet niet, ken jij de eerste, uh, de eerste cd van uh, Massive Attack? Ja. En uh, die was een beetje in, voor mijn gevoel, in, in, in, in deze feel. Moet je straks ook maar luisteren naar de zangeres die, uh, die aan het zingen is. En dan krijg je bijna het idee van, be thankful for what you've got. Ik weet niet of je dat liedje kent. Laat het je dan een andere keer wel horen. Dit is State of Soul, and you're the reason why... Change this world Sunday evening music. Of gewoon seks op de bank muziek. Net wat je wil. Ik uh, vond het meer de uh, tweede. De tweede. The State of Soul and You're the Reason Why. Tien minuten voor tien alweer. We gaan de laatste twee platen starten. En één van de twee platen... dat is uh, uh, iets wat uh, Kirsten mij uh, via Chris Keys heeft doorgestuurd. Chris Keys heeft een uh, nieuwe single gemaakt... Uh, Broken World. Die draaien we ook al een tijdje op Radio 51. En het is dus inderdaad weer uit Ierland... Ik heb net een klein stukje samen met jou beluisterd en het is wel belachelijk. Het is weer dat je denkt, oh ik ben het zo lijkt, trots. Het lijkt wel en dan man, dat hier was. Ja, echt hè? Echt belachelijk gewoon. Uh, de band heet uh, uh, Microlip. Ik had er echt werkelijk nog nooit van gehoord. Ik vind het echt belachelijk. Maar ik word er wel weer bijzonder blij en gelukkig van. Zo gelukkig moet er zondagavond zijn. Zo moet er zondagavond zijn. Blij, gelukkig en reten trots. Het is uh, echt, uh, ja ik zeg dik poep. En lekker up-tempo. Het is de laatste plaat die we draaien. Naar de, het, de plaat die op zondagavond hoort: hè? de, de crowdfunding-plaat van Under Dit is Silver Lining. lining, microlip op radio 501. Ja, het is te belachelijk voor woorden. Weer zo'n talentje uit het blik. Heerlijk, weer zo'n talentje uit het blik. Uit het Ierse blik uh, in, uh, in, in dit geval. Uh, we zijn weer aan het einde van het, uh, van, het, uh, van het radioprogramma gekomen, Kel. En je weet wat voor. Uh, je weet hoe, uh, hoe laat het dan is. Dan is het zes minuten voor tien. Uh, dat sowieso. En dan eindigen we met onze vriend uit Engeland. Yeah. Hij het, het crowdfunding nummer op. van het, uh, 2013. Het crowdfunding nummer van 2013, inderdaad. Zeker als het gaat om de zondagavond uitzending van Under Rocks. Eerst gaat Elliot vertellen wat hij allemaal niet gaat spelen. Want dat is even afwachten? Oké, okay, dat is ook belangrijk. Straks, en dan gaan we straks even meezingen weer, hè? Ja, sowieso. Die ons staat toch open, dus niet dat je denkt van, uh, ik zeg wat... Uh, ik laat For instance, songs like... Like this one. I need love, love, just to ease my mind. Another. We're not doing that one. And we mag gedans worden. Yeah, ja, we mag gans worden jongens. We're not doing this one either. Oh. Tell her about it. We're not, we're not doing that. We're not doing that. I have to make a level so I can. What else are we not doing for you tonight? Uh, we're, we're not doing this one. We're not doing Tom Jones. It's not unusual to, to be, loved be loved by anyone. No, we're not doing Tom Jones tonight. Nee, oké. niet. Nei, do doe me niet. Nei, doe me niet, doe me niet. I'm walking on sunshine. Hey. Nei, doe me keu, niet. Nei, nee, doe me nee. niet. Nei, doe me niet. Nei, doe me niet. Nei. Onbescheiden. Nei, we doen een heleboel. We This is the one we're doing. One of my songs from the album. Maar album? Doe we dan wel. This called Got the Bug Back. Ah, the Bug Back. Wat een verrassing.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 He's got the buck back, He's got, the back. Got, the here, here. got the buck back Got the buck He's got the buck back. back Got the buck back 1, 2, 3 Got the buck back He's got the buck back Got the buck back Got the buck back He's got the buck back Got the buck back Kan de keukenafdeling ook even binnenkomen? Nee, die staan hard te lachen. En waarom toch? We zijn het crowdfunding, jongens. Kom op. Degene die zegt dat hij goed kan zingen Ah, Give it back. up for Ayan. Ayan Buur. The Keuken sing along. Oh. <laughs> yeah, we have a microphone there. Uh, so dus what can I... Uh, Is that? Uh, yeah, Got the bug back, got the bug back. Got the bug back, he's got the buck back. Let me hear you singing back. this. Come on. Three, five. Alright, here uh. we go. Ik doe diepe de piano. Ja, Die piano, oké. Okay. Ja. All right, this is for real, boy. One, two, three, the butt back, he's got, got the butt back, back. He's got got the butt back. I've got some good news. I've got to tell you. What's that a friend of mine had to go away. He's got a company for And a house that's paid for. He's got, he's got, got a guaranteed a exotic holiday. holiday. But he's the same always the way again Ik vind dat hoekje wel voor Arjan ook Got the back, he's got the back Got the back he's got the back Got the back That is meegenomen, worden. Back the live is up tight. Yeah, it's coming is Aria, hè? Ja. Name: 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fuck back, he's got the fuck back, got the fuck back, got the fuck back, he's got the fuck back, back. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Got, got the fuck back. Piano. Kijk maar ik dacht dat jij ook de vogels zou doen. Het bang is achter de piano. Arjan. En nu komt Steven Engel. Handjes in de lucht. Handjes in de lucht. Yeah. Ze zei, je moet een keuze maken, want ik ben er klaar mee Muziek is leuk en aardig, maar begrijp, er is een de kind, kind onderweg En met alle respect, is zit nog steeds zonder werk Het is zonde van je tijd, ik hoop dat jij het ook ziet En hij zag ik het niet, maar snap je, hij is zo ziek van de situatie En komt meteen aan de slag bij zijn schoonvader. schoonvader Dus laat ze droog varen, en zo gaat het Jaren verstrijken, elke dag opstaan voor de, de vader van zijn meisje En hij haat zijn werk, en laat het merken thuis dus de, sfeer de sfeer is, daar is relaxed, maar zo gaat het verder maar heel soms, roept niet van Sebastie De muziek, de actie, de bune de massa Die zijn naam schreeuwt, maar dan stopt alles Gaat ze bekken aan het werk, ja Whatfuckers, got the butt back He's got the butt back Got the butt back Whatfuckers, ja, e. e. got the butt back Als straks recht en die o's zeggen jullie pees Ellie Young, pees, Ellie Young, pees Got the butt back, he's got the butt back Got the butt back, yeah. Als ik zeg Elio zeggen jullie P's. 'pays'. Elio base, Elio base He got the bug back, <laughs> he got the bug back, he got the bug back. She got the bug back, he got the bug back. Back. back. Got the bug back, he's got the bug back, got the bug back, he got the bug back, got the bug back. Speed it up, speed it up, speed it up. Got the bug back, he's got the bug back, got the bug back. Got the bug back, back, he's got the bug back, back, got the bug back. back. Ik ben een stakker de wieg. Ik ben de wieg. Ik de wieg. Ik ben de wieg. Ik ben de de de Bedankt, krachtige maakstappen Zonder maatpakken, maar broeken die laat hangen Got the bug back, he's got the bug back Got the bug back, back. Geen vast. Yeah. Ge geen grappen, ik doe elke dag Dat wat ik voel in mijn hart, ik leef me droog. Got the, the bug back. back, he's got the bug back Got the bug back. back Got the bug back Got the bug back, he's got the bug back Got the bug back He got the Dankjewel, IAN Graag Applaus! Elio Pace en Steven Engel, het is het crowdfunding theme song. als het gaat om on the Rocks van de zondagavond van Kelly Zeker McCall zondag... en Arwin Otaminka. <laughs> het was een fijne uitzending, Kel. Ja, het was echt leuk. Het was echt heel erg grappig. Volgende week zijn we er weer. Maar uh, we zijn vanaf aankomende dinsdag zijn we weer zijn live te beluisteren. vanaf 8 uur met uh, Matthijs van der Kruis. Die presenteert dan het alternatief. Wees erbij. Morgen de uh, reguliere non-stop uitzending. En vergeet niet om die link van dit crowdfundingproject te klikken. Voordekunst.nl Voor de kunst en voor jezelf voornamelijk. Ja, want je wordt er zelf zeker beter van. Tot volgende week, heb het goed. En Kel, gedraag je deze week? Uh, geen varkenspakken pakken voor mij deze week. Oké, okay, dan maar een uh, paardenmasker.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 in jouw favoriete radiostation voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek.